Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Friesland Campina heeft geld uitgetrokken om de melkproductie omlaag te krijgen. Melkveehouders krijgen vanaf 1 oktober 10 cent per liter melk die ze niet produceren. Het bedrijf wil zo helpen om de hoeveelheid koeienmest te verminderen. Die mest bevat fosfaat, dat slecht is voor het milieu. De premie van Friesland Campina komt bovenop die van de Europese Commissie. Die betaalt 14 cent per liter niet geproduceerde melk. De melkproductie is omhoog geschoten sinds vorig jaar de Europese melkquota werden afgeschaft. Daardoor worden nu de fosfaatnormen overschreden. Om de productie te beperken brengen boeren veel melkkoeien naar de slacht. De Haagse politie heeft bij de arrestatie van Mitch Henriquez vorig jaar fout op fout gestapeld. Volgens RTL Nieuws is dat de conclusie van twee politiewetenschappers... die op verzoek van de rechtercommissaris onderzoek deden naar de dodelijke arrestatie... Het was al bekend dat de agenten de omstreden nekklem hadden gebruikt. Maar daarnaast concluderen de wetenschappers dat de arrestatie overhaast was. En dat de taakverdeling onduidelijk was. Onder meer doordat de commandant zelf meevocht. Toen Henriques niet meer bewoog, hadden de agenten hem niet naar het bureau moeten brengen. Maar meteen een ambulance moeten bellen. Maandag beslist justitie of de vijf betrokken agenten worden vervolgd. FC Twente heeft thuis met 4-1 gewonnen van ADO Den Haag. Twee doelpunten werden gemaakt door NSU. Unal, die Twente heeft gehuurd van Manchester City. In de vorige wedstrijd tegen FC Groningen scoorde hij al drie keer. Op dit moment zijn nog drie andere wedstrijden bezig. Vitesse speelt tegen Go Ahead Eagles. Rode JC ontvangt Heerenveen. En Willem II speelt tegen Excelsior. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wat meer zon dan vandaag. En 20 tot 22 graden. Langs de kust kan in de loop van de middag een bui vallen. Na het weekend blijft het de eerste dagen droog. Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger. De middagtemperatuur blijft een graad of twintig. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. Lezen.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 CCFN's, Nightwalk. Met Mario Zandvoort, zaterdagavond op CCFN. Say yeah, I hope that it's gonna be fine I remember wanting to go away, wanting to scream so loud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 Brucey Clement, Bensie met We Are Alive. Onderweg zometeen. Nieuw muziek van Major Laser. En Justin Bieber en Mo. Maar eerst hier Hayden James met Just a Lover. It could so simple. I could so true you. You were just a lover. In my heart, in my heart. You were temporary.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 I can't bear for you to leave In my heart In my heart You would trust a lovey bow In my heart You would cross the love I can bear for you to leave Het radelen van een, de uitstraling van een kind Er is geen competitie, iedereen wint Je blijft me zeggen, laat los Ga nu genieten, de rest is aan goed Het klopt, want wat als in je thuis is Kies je dan voor of het uitzicht Ik maak tijd voor meer detail winnen winnen een Het is, het is nooit zoals het hoort Je wil wel hier en nu Maar gooit de tijd niet overboord Ik sla niet op de vlucht Maar ik heb veel liever spijt Dat ik egoïstisch ben En niet een junkie van de tijd Ik maak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 in Amsterdam met het wekelijkse feestje Brainwash. En dat duurt vannacht tot vier uur. En de familie van maat checken we de website escape.nl en natuurlijk met onze eigen zandvoors, Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Thomas Bolt, Joshua Walter en MC is Churl. En natuurlijk Sexy Mr. S. on een saxofoon is ook aanwezig. Moet we dat, dat even wennen? Voorheen was het gewoon mensen eh, onseks, maar nu is het onseksofoon omdat sommige mensen er eh, hele andere dingen bij dachten. En vanavond in Air hebben we Music Box One Year Anniversary het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend, in 15 euro. En in Area 1 hebben we CFB, Live Mystery Guest, Sam en Rainer Bruggers, Nicky Bizzle, Kimberly Ramirez, Off-White, Benjamin Beecher en Kenjo Vanier. en nog veel meer. En uh, in Area 2 hebben we Cortes, Dion Dwight, Invictum en hosted by Veron en Ashi Varo.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 ja, allemaal verwacht, hè? En tot zover ook de partyagenda hier op CFM's Antwoord in de Nightwalk. Doe met muziek, hier is Vettel de Grom met Down On Me. With CFM Zandvoort, je luistert naar de Nightwalk op deze zaterdag 17 september. Voor de muziek van Jonas Aden met Feel My Soul. En daarvoor Quintino en Cheat met Can't Fight It. CFM Zandvoort is even tijd voor de 10. Boven, beste plaats voor de dansvoet. Deze week op 10, EDX met My Friend. En op 9, Armand van Helden met Wings. Op 8, Oliver Helden's Flamingo. Op 7, TGR met Freaks. En op 6 deze week, Martin Wolupski met Clouds, de Purple Disco Machine Remix. Op vijf deze week Max Chappa met Body Jack. En op vier, Enrico Sanguliano met Moonrocks. Op drie, Fatboy Slim en Nine Toes met uh, Finder Hope. Op twee deze week, Rama Gustics met uh, Dem Apri. En deze week een nieuwe nummer 1. Tiger Lily en Kashmir met Invisible Children. En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in natuurlijk The Nightwalk.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 Редактор субтитров Your body should be partying too. Get the power on the hour from the rebel in you. The only party.